Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Klaas Wassenaar, Mart van der Leer, Hugo Stam, Kim Winkelaar. Dames en heren, het is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Ja mensen, geef ze een hartelijk applaus. Zij hebben het verdiend. Uh, en mijn naam is Johan Pier. En we zitten hier gezellig in uh, de stamkroeg van uh, Libertaria. Onze virtuele stamkroeg met digitale biertjes. En uh, ja, Klaas. Hallo Klaas. Hey. Ja, alles goed daar in Leeuwarden? Ja, heel goed. Betalen gaat hier dus met bitcoins begrijp ik. Ja, ja, ja. of, of uh, litecoins, wat je wilt. mag ook gewoon met een, uh, een, een klomp virtueel goud uh, betalen als je wilt. En uh, ja, Mars. Ja, goedenavond. Goedenavond. Kim. Ja, goedenavond. Ook ja, ik ben je, er weer eens. En jij hebt weer zo meteen een gezellig column. Ja, hoe kan het ook anders over Zwarte Piet? Ja, dat, dat is wel het nieuws van de dag. En uh, nieuw in, het, uh, in deze uitzending is uh, Hugo Stam. Hallo, uh, goedenavond. Goedenavond. Met jou gaan we het zo meteen nog over het onderwijs hebben. Ja. En er komt, uh, zo meteen, hij is nu nog even aan het eten. Dat is uh, Jeroen van Driel. Die komt er zometeen ook nog bij. Dat uh, allemaal uh, later in dit programma. Eerst gaan we een blokje nieuws doen. Ja, het nieuws dames en heren. Nederland is opgeschrikt door een aardbeving in Castricum. Daar gaan we het nu over hebben. Maar waar we nog meer door opgeschrikt waren... was natuurlijk de ellende van de Verenigde Naties. Daar gaan we zometeen dieper op in. Maar eerst gaan we nog even hebben over een, uh, ja, wat er allemaal in Leeuwarden gebeurd is. Want er was een uh, debat, of tenminste, daar moest het voor doorgaan. Hè? Ja, dat klopt, uh, Johan. Het was voor een lokale tv-zender. Het was een, het was een, een, het was een uh, programma van een uur. En het was in een aantal blokken opgedeeld. Onder een uh, presentatie van een onderzoeker die een rapport over cultuur had geschreven. En een uh, straatinterview. En er waren voor uh, drie groepen uh, politici, voor de komende gemeenteraad, waren er uh, debatblokken. Ingedeeld. De grootste vijf zittende partijen waren in het eerste blok. En uh, wij mochten samen met de Nederlandse klokkenluiderspartij een blok van vijf minuten tussendoor vullen. En de rest van de partijen, dan moet je denken D66 en wat lokale linkse spul. Die uh, en de christenen, die zaten uh, in het laatste blok ook weer met z'n vijf en vijftien uh, minuten. of met z'n vieren. Maar goed. Ja, zo dat was de opzet. Het was uh, ja, eigenlijk... Uh, nou, als je bij een debat denkt van we kruisen de degens en we gaan flink met elkaar in discussie. Dan uh, heb je geen debat gezien deze avond. Het was meer uh, dat Omstelblut kreeg wat mensen het woord... En ook bij de eerste vijf grote partijen kun je duidelijk zien dat ze elkaar al goed kenden en dat ze eh, graag uh, snel een uh, afloop nog even gezellig hadden keuvelen. Dat is duidelijk om te zien van uh, er zit weinig uh, beweging en weinig verschil in. Dat, uh, ik zei ook zelf, ik weet niet of ze dat hebben uitgezonden, maar ik had het gevoel of, of ik gewoon vijf tegenwoordigers van één in dezelfde partij had uh, gezien. Heb ja, ze hebben het uitgezonden. Nou, geweldig. Hugo, ja, jij was ook uh, ooggetuige. Uh, jij komt namelijk van buiten Nederland. Hè? Ja, dat klopt. Met, ja. uh, met uh, heel, heel jong naar Canada geëmigreerd, met de ouders. Uh -huh. En, uh, en na die tijd heb ik als, uh, als leraar, tolk en projectontwikkelaar in, uh, ja, haast voor 20 jaar in uh, Azië uh -huh. gewoond en gewerkt. Dus ik spreek nog wel Nederlands roestig, maar uh, denk een beetje anders misschien, buiten de doos. Oh, maar ja. Kijk, wij, wij Nederlanders, Nederland komen een beetje van, van, van, van binnenuit en we zien dit. En jij komt dan van buitenaf en jij ziet het heel anders, hè? Oh ja. Ja, ja dus vertel even, hoe was jouw ervaring? Dus, uh... Nou, um, ik zag mensen die, die liepen weg, ook van andere partijen. Mm -hmm. um, ik wou mijn haren uit mijn hoofd trekken. Ja. En ik, ik, ik ben later naar de twee grootste partijen gestapt. En ik heb tegen hun gezegd, luister eens, ik zie helemaal geen debat. Ik zie geen studenten. Ik zie helemaal geen andere cultuurgroepen die hier zitten. Ik zie alleen maar één Fries. En dat was een hele leuke Fries trouwens. Maar de rest zijn gewoon allemaal ambtenaren. En mm. er wordt gesproken over het verdelen van geld. En er was ook geen publiek, hè. Mm. Dus als je naar het stukje kijkt op, op uh, Mercurius TV, Dag TV... Dan, dan zie je ook helemaal geen burgers die, die vragen konden stellen. En ik vind dat is echt uh, hoe het hier in Leeuwarden toegaat. Mm -hmm. Alles wordt gedaan en beslist door de gemeente. Mm -hmm. En um, ze hebben ook allemaal kaartjes met ik wil je stem graag horen. En dan komen er <laughs> twee kleine partijtjes bij. En die krijgen dan, uh, ik zou zeggen misschien... Drie minuten. Oké, okay, ja. en je werd er nog geïnterrumpeerd, uh, had ik begrepen. Ja, ja, Klaas werd in de reden gevallen. Oh, Klaas, sorry. Klaas werd in de reden Ja, gevallen. nee, dat was ook niet zo uh, heel moeilijk. Uh, de, we waren met de Nederlandse Klokkenluiderspartij. Ik geloof dat zij het eerst aan het woord uh, gingen. Uh, die meneer was, uh, ja, dat, die, dat was op zich wel leuk. Die uh, was als enige gewoon eens een uh, truitje gekomen met een uh, capuchon eraan vast. En uh, ja, ja, de meeste mensen, ja, omdat Amsterdam waren, die waren al in een pakje gekomen natuurlijk had me ook aangepast. Ik was ook, uh, undercover, zeg maar. Hij begon wat te praten en ik geloof dat... Uh, hij werd wel degelijk gepraat van hoe denken jullie erover? Eh, wat, wat zijn jullie dan plan te doen? Nou, en, uh, ik geloof dat zijn antwoord was van uh, er is nog genoeg te doen. Toch? Dat is wel grappig. En uh, nou, goed, uh, we hadden maar vijf minuten. Dus tegen de tijd dat ja, als je mij een vraag stelt... Nou, dan ben je al uh, snel uh, 20 minuten verder, denk ik. Ja, ja. Dus, uh, <laughs> <laughs> ik kan me ook wel voorstellen dat, je <laughs> dat ik werd afgekapt. Maar ze begon over van ja, wat, is, wat betekent libertarisme? Dat is eigenlijk een beetje standaard. Nou uh, ja, als je dan het uh, non-agressie-principe... Ja, dat, dat werd dan nog niet begrepen. En toen heb ik al snel even wat, wat wij betekenen voor de gemeenschap. En, uh, in dat kort verhaaltje kwam break-even point en bottleneck aan de orde. Hè? Want uh, politiek gedreigd schrijven als bottleneck, eigen, want het was een cultuurdebat. Je zou kunnen zeggen, ze, ze stoppen hun tentakels overal in, zodat eigenlijk niks kan gebeuren, tenzij dat zij toestaan. En als er dan iets gebeurt, dan kloppen ze zichzelf op de borst. En ik zei van, nou, ze, zijn niet, hè? ze zijn niet een originator, ze zijn de bottleneck. Ze zijn wel belangrijk, maar in de zin van, je, moet, je kan niet om ze heen. Nou, en, ze zijn het probleem, niet de oplossing. En, ja, precies. Snel, snel commentaar erbij, het is een cultuurdebat, ja. maar toen jij, je gebruikt maar één Engels woord, ja, of bottleneck, ja. of break-even, en elke keer valt ze jou in de reden en zegt ze, wat is dat, wat is dat, dus ik nou, weet niet ja, wat voor cultuur ja, met we Ja, maar dat geeft wel aan, hè? want uh, ik geloof ja. dat alle financiële programma's van alle politieke partijen in Leeuwarden bij elkaar, die passen op één A4'tje, dus ja, als je dan de, de term break-even point laat vallen, dan uh, is het uh, te verwachten dat niemand weet waar het over gaat. <laughs> ja, ja. <laughs> nee, mij moet moet het voortaan Jip in Janneke taal gaan gebruiken, anders begrijpen de ambtenaren je niet je hebt helemaal gelijk. Ja, ja. gel dat is een punt, dat kan je verbeteren. Maar aan de andere kant, uh, ja, we, hebben, we hebben kort ons verhaaltje kunnen doen. Uh, ik, we stonden leuk. Ik, ik denk dat, uh, kijk, iemand kan gewoon zijn eigen kijken. Als iemand aan het programma kijkt, ik wil dat een paar honderd mensen naar kijken. Laat hij een eigen idee vormen. En ik, het komt wel goed. Uh, het komt morgen online te staan, dan kunnen we allemaal kijken. Maar ik, uh, aan de andere kant, het was, we hadden maar vijf minuten, ze hadden ons met nog veel minder kunnen afschepen. Ik geloof dat ze, het uiteindelijk stukje was zelfs langer dan vijf minuten. Dus is ook, uh, je moet soms pakken wat je kunt krijgen. Je kan ook niet gevraagd worden. Daar komt het op neer. Ja, ik weet niet of jullie, uh, Mart of uh, Kim, of jullie nog, een, uh, nog even iets hier aan toe willen voegen. Voordat we naar het volgende onderwerp gaan. Nou, een heel praktisch dingetje. Uh, MercuriusRTV.nl voor uh, als je het wil nakijken of wil weten van... Uh, dat is een goede Kim. Ja, oh joh, ik ben zo praktisch af en toe. Joh. Je wil het niet <laughs> weten. Dus dat is wel belangrijk. En ik denk dat het inderdaad voor uh, wat Klaas ook zegt... Wij uh, libertariërs willen nog hele lange antwoorden geven. Ja. En, ja, ik probeer te voorkomen om woorden te gebruiken met meer dan drie lettergrepen. <laughs> dat, is, dat is eigenlijk regel één. Uh, goed, je moet ook af en toe leren van, uh, van je tegenspelers. Hè? Als, je, als je Rutte hoort bijvoorbeeld... Die gebruikt alleen maar korte, afgemeten zinnetjes met hele eenvoudige woordjes. En ja, dat kun je gewoon oefenen. Dat kun je leren. Dat betekent iedere ochtend vijf minuten voor de spiegel gaan staan... en jezelf vertellen wat het libertarisme inhoudt. Ja. ja. Eh? En als je dat maar lang genoeg oefent... dan kun je dat op een gegeven moment binnen één minuut. Ja. En dat is nou eenmaal nodig. Die elevator pitch, zoals het dan zo mooi heet. Maar dat is een te lang woord, sorry. <lacht> nee, goed jongens. We gaan naar het volgende onderwerp. Uh, ja, de, de zwarte pietencrisis. Oh, begin er niet aan. Ik heb nog ja. steeds een hangover. Ja. Nederland werd uh, inderdaad uh, opgeschrikt door nog iets zwaarders dan een aardbeving. Eh, namelijk uh, een uh, dame in Jamaica die voor de VN werkt en die een uh, uitspraak had gedaan. Of tenminste, die, uh, ja, die ik van liet weten dat ze uh, bij, voordat ze naar Nederland kwam, zou komen al een mening klaar had liggen over ons feest. Mart. Ja, ik uh, wilde uh, mevrouw Shepard hebben we het over. Ja. Hartelijk bedanken, want uh, ja, ze heeft een, uh, een geweldig uh, anti-VN-sentiment uh, opdoen waaien in Nederland. <laughs> ja, ja, En uh, ik denk dat alle, alle libertariërs of, uh, of mensen die uh, ja, op enig niveau zeg maar, van vrijheid houden, daar uh, heel blij mee zijn. Ja. Dus uh, ja, ik zou bijna zeggen: laten we vooral dankbaar zijn. Ja. En uh, <laughs> ja, helaas zijn er ja, altijd weer mensen die dan primitief terug gaan reageren. En dat vind ik dan jammer, want dan denk ik: van ja, ja daar bereik je verder niks mee. En mm -hmm. uh, ja, dat, heb je, dat zie je dan ook op de verschillende internetvoraan: dat mensen reageren van uh, ja, maar in Jamaica uh, dit en Jamaica dat. Ja, en, en dat klopt ook hoor. Dat, uh, ik heb die bericht ook gelezen over een voorzitter of iemand die hoger in de boom zat zeg maar, bij een, een organisatie, zeg maar, een gay organisatie. En uh, die, uh, ja, die is uiteindelijk gevlucht naar Canada omdat uh -huh. hij uh, gewoon zoveel uh, ja, ellende over zich, heen kreeg, over zich heen kreeg. En dat was uh, inclusief, uh, en vooral zelfs politie. Die, uh -huh. uh, ja, die hem achterna zaten. En uh, ja, we zijn uh, in die tijd, ik geloof dat we dan over een jaar of vijf hebben, uh, zijn er uh, 13, uh, man, uh, 13 homoseksuele mannen uh -huh. overleden. Vanwege uh, ja, geweld, gewoon vanwege uh, uh -huh. dom hoort eigenlijk. Ik, ik, ik vind het interessant, want weet je, in Canada, in New Westminster, hebben ze het hele Sinterklaasfeest afgezegd. En daar was ik ook boos om. Alleen maar omdat, laten we zeggen, Caribische immigranten, die dus naar Canada zijn gekomen in de laatste jaren, daar ook hebben gezegd dat Zwarte Piet is racistisch. En dus al die immigranten die er al zitten sinds, zelfs voor 1940, uh, ja, um, die altijd uh, Sinterklaas hebben gevierd. Nou, er wordt geen Sinterklaas meer gevierd door de, de Nederlandse gemeenschap in Vancouver, in British Columbia. Ik vind ja. dat heel erg. Ik vind dat toch wel niet multicultural. Ja, nee, zeker niet. Meer. Nou ja, het problemen van maken omdat een bepaald figuur zwart is, dat vind ik nogal racistisch. Ja, inderdaad. <laughs> en dat is inderdaad ook uh, wat je vaak ziet, hè? Het, is, het zijn bijna Amerikaanse praktijken waar je in de Verenigde Staten als je, uh, als je anti of anti, maar als, als je zeg maar iets aan te merken hebt op uh, Obamacare of uh, ja, een ander uh, pijnpunt zeg maar, van het beleid van Obama... dan word je gelijk voor racist uitgemaakt. Ja. En uh, ja, het begint er nu uh, hier ook bijna op te lijken. Hè? Met dat soort dingen inderdaad. Als je, als je zegt, van, ja, het is gewoon een Nederlandse traditie... en uh, dat moeten we gewoon zo houden. Loop je daar inderdaad uh, ook het risico mee. Maar en, je, uh, moet, je moet het wel serieus nemen. Want, want deze mensen die houden niet op. Ja? En, ja. en er is natuurlijk veel meer op het spel biljoenen wat ze willen hebben. Ja. Ja. En ik, ik vind dat deze mevrouw heeft niet Zwarte Piet aangevallen. Ze heeft het hele Sinterklaasfeest aangevallen. Wat dus helemaal niets te maken heeft waarvoor ze oorspronkelijk hier naartoe is gekomen. Ja, we hebben trouwens Goed. eerder in een uitzending hierover gehad. Toen had uh, Henry uh, Certon, die toen meedeed had, uh, daar een hele goede opmerking over. Hè. Die zei van er is een, inderdaad een bepaalde groep van uh, mensen die van oorsprong uit Surinaam komen. Uh, waar bijvoorbeeld Prem onder andere bij hoort. Die zijn er alleen maar op uit om uh, Nederland, Nederlanders een schuldgevoel te geven van jullie waren destijds fout uh, 400 jaar geleden. Uh, wat natuurlijk compleet onzinnig is, want de huidige generatie heeft daar niks mee mee te maken. Nou, mijn, mijn voorouders waren Franse piraten. Dus, uh... oh, <laughs> oh, Die hebben de Nederlandse compagnieschepen weer geplunderd. Ja, dus ik weet niet. Misschien moet ik ook een gedeelte van dat geld krijgen. Want ik, ik dacht, ik wil vorig jaar graag gekleed als Sinterklaas als toerist naar Jamaica gaan. En daar een oh. video van maken. <laughs> Pas nou, maar op, Nee, maar... Ja, maar even Johan, kijk wat, ja? wat de reactie daarop natuurlijk vanuit die uh, Surinaamse gemeenschap is. Uh, ja, maar jullie hebben uiteindelijk wel profiteert van de miljoenen die de VOC... In de... Ja. Maar het, het is een compleet absurde discussie <laughs> natuurlijk. Hè. Ik ja. had op Facebook ook een stukje geplaatst van joh, de inwoners van wijkbeduursteden gaan protesteren tegen de Ikea, want dat doet ze herinneren aan de Vikingen die vroeger heen uh, door de stad in, uh, invielen. <laughs> ja, ja. Ja, hoe, hoe ver wil je gaan? Dat is inmiddels ook iets meer dan duizend jaar geleden, maar toch door een stad is wel flink geplunderd door die vikingen. Ja. Ik vind dat die Scandinaviërs daar toch wel enige uh, financiële compensatie voor mogen geven. Ja. ja, hoe ver wil je gaan? Moeten we de Romeinen nu gaan aanklagen vanwege de slavernij? Uh, hou nou toch op. Ja. <laughs> ja, en dat is denk ik het gevaar van politiek correct willen zijn, is dat er altijd weer een overtreffende uh, trap is en dat je, weet je, het, het eindigt nooit. Dus uh, hè, op een gegeven moment uh, zijn we van negen zoenen naar zoenen gegaan. Maar ja, we hebben ook nog blanke vla, witte reus, noem allemaal maar op. Ja. Dus ja, het, het is een, een slippery slope, zeggen ze dan. Hè? Ja, en, ik vind ja. dat, dat heeft te maken met die, die gekwetstheid waar mensen denken allerlei rechten aan te kunnen ontlenen. Hè? Van, ja, uh, oh ja, jij kwetst mij, dus nou, nou kan ik dit en dat uh, tegen jou maken. Hè? Ik kan ja, van dus. alles gaan eisen en met mijn voeten gaan stampen en gaan dreigen. En, en de overheid die zegt me dan. Ja, wat mij betreft, niemand moet het recht hebben om niet beledigd te worden. Je hebt niet het recht om niet beledigd te worden. Sorry, maar we leven in een vrij land, althans, dat was ooit ja. de bedoeling. En in zo'n zo vrij land kan je beledigd worden. Dat kan gebeuren. Ja. En ja, vrijheid betekent dat je enigszins een dikke huid moet ontwikkelen. Met ja. dat soort dingen. Hè? Als jij, anders heb je geen leven als christen. Anders heb je, hè, bedoel, overal blote tieten op straat. Ja, als je daar niet tegen kunt, uh, ja, dan is dat heel vervelend. Doe ik gewoon een blinddoek om. Dan moet je een <laughs> blinddoek om doen. Of, of je ogen uitsteken. Of whatever. Maar, ja, dat, dan moet je het gewoon, denk ik, hetzelfde doen als de Amish in, uh, in de Verenigde Staten. Hè? Gewoon je eigen. Uh, ja, je eigen groepje, zeg maar, je eigen klikje. En dat, heeft verder geen, dat klinkt een beetje negatief, maar zo bedoel ik het niet. Maar uh, ja, dan gewoon je eigen gemeenschap zo oprichten. En dan uh, ja, op die manier gewoon uh, je leven leiden. En dan uh, wel mensen de kans geven, zoals zij doen, om uh, op, een, op een bepaald moment, ik geloof als ze 16 zijn, uh, eruit te stappen. En dan uh, zelf de keuze kunnen maken of ze terug willen of niet. Maar ja, uh, yeah, misschien is dat dan een oplossing. Maar wat ik eigenlijk... dat, is, dat is een hele libertarische oplossing lijkt me. Ja, lijkt me ook. Maar wat ik eigenlijk ja, wilde zeggen hierover. Je zult mij niet ja, horen, uh, hoe zal ik het zeg het maar primitief reageren op deze mevrouw Shepard, zoals ik zei, ik ben er eigenlijk wel dankbaar. Maar uh, daarnaast komt het, het hele, die hele komt wat mij betreft, door het centraliseren van de macht. Ja. Hè? In de handen van de Verenigde Naties, de Europese Unie, noem, uh, noem ze maar op. Daardoor gaan mensen zich ineens druk maken over wat, uh, wat die mevrouw in Jamaica van een Nederlandse traditie vindt. Weet je, zonder die Verenigde Naties en zonder een uh, Europese Unie die ons vertelt dat uh, vanaf volgend jaar restaurants geen uh, kannen olijfolie meer op tafel mogen hebben. Zonder al die gecentraliseerde instanties... Hadden wij, hadden wij ons daar nooit druk over gemaakt? dat iedereen gewoon zijn schouders opgehaald? Ach ja, die vrouw in Jamaica, we hadden het waarschijnlijk nooit gehoord. Maar stel dat, hè, hypothetisch. Had niemand ja. zich daar druk over gemaakt. Ja. Maar ik, ik, zou, ik zou echt aanraden om het heel serieus te nemen. Want Nederland is een handelsland. En ja. als je dus ergens in Canada zit. En dit gesprek wat we hier voeren in Nederland. Kan je daar met andere mensen bij dus niet hebben. Want ze zijn aan het brainwashen. Als je het vaak genoeg hoort van die Nederlanders zijn racisten, die Nederlanders zijn racisten. Nou komt mijn vrouw komt ook uit Zuidoost-Azië en er zijn hier allerlei gemixte Nederlanders van allerlei culturen. Maar constant krijg je dit geluid van die, die racistische Nederlanders met hun zwarte piet. Um, dan krijg je uiteindelijk een situatie zoals hoe ze dat nu hebben in Zuid-Afrika. En dat klinkt misschien extreem, maar ik denk we weten allemaal over plaatsmoorden, ja. Want dat werd ook constant gezegd, al die, al die Afrikaners of die Afrikaanse cultuur, dat zijn allemaal racisten. Die waren allemaal, uh, deden met apartheid mee. En, en dan wordt het op een gegeven moment heel gewoon dat die mensen opeens helemaal geen recht meer hebben. Dus het, ik vind het dus wel heel gevaarlijk en ik zou aanraden dat mensen echt mevrouw Verena Shepard onderzoeken. En haar contacten met Boutersen en ook met de ANC in Zuid-Afrika en haar motivatie om dit te doen en haar ervoor aansprakelijk te stellen. Mm -hmm. In plaats van te zeggen, ja, laat maar zitten. Ik zou dus echt wel doen en een petitie van te kijken, oké... Okay, nou, als u dan zo schijnheilig bent, laten we dan even over uw achtergrond spreken. En, en wat u dus in Suriname doet, en dat is een soort van uh, haatzaaien tegen een bepaalde oh, ja. volk. Ik vind deze mevrouw zelf een, een extreme uh, racist... die heel goed bij de Black Panthers zou kunnen behoren. Ja? Ben ik met je eens. Maar jij stelt voor om... Uh, een uh... Stond het dagenwege smaats? Nou nee, ik zou gewoon voorstellen om te kijken precies wat haar redenering is. Kijk maar naar Google. Je kan heel makkelijk zien waar ze zich overal voor inzet. Ja, ik had inderdaad al gegoogeld naar haar. Ik moest bijna een teltje halen om in te kosten. Ja, ik heb het voor twee dagen al gedaan. Daarom heb ik aardig wat gewicht verloren. Maar ik zie dat niet op Paul en Witteman en de wereld draait door. Laten we erop ingaan, wie is deze mevrouw? Waar heeft ze gestudeerd? Ook in een bolwerk in, uh, in Florida. ja, waar, mm -hmm. waar echt ook extremisten zitten. Ik bedoel, racisme komt uit allerlei uh, hoeken vandaan. Ja, ja, ja. En, en pakt dat aan. En zegt, oké, okay, kijk eens. Ja, ja. Dit is een kinderfeest. En nu komt hij naartoe. En nu beledigt een heel land. Ja. Uh, ja, ik, ik denk als je het inderdaad kijkt van, van in, in Jamaica, en tenminste in de Caribische cultuur, dan krijg je een tegenovergestelde uh, racisme, racisme. Van dat ja. een bepaalde zwarte groepen die zien uh, hoe zwart je bent, hoe superieur je bent. Ja, het zou heel racistisch zijn om te denken dat alleen blanken racistisch zijn. Of ja, of ja, dat, ja, ja zwarte racisten die dan uh, neerkijken op blanken En Zelfs in, in Haiti heb je dan ook dat ze neerkijken op uh, lichtere, ja. tenminste negroïde mensen die wat minder nou ja, zwart zijn. En, en oudere ja. mensen die iets minder dement zijn, die kijken neer of oudere <laughs> mensen die iets meer dement zijn. Kijk, dat, dat met dat politiek correcte, ik, normaal in je bedrijfsleven klanten, iedereen heeft een oordeel. Ik, ik wacht op de tijd dat, het, dat je niet meer mag oordelen over een ander, want daar komt het eigenlijk over neer. Racisme is gewoon een heel dom oordeel over het algemeen over iemand anders, maar het is gewoon een oordeel over iemand anders. En de wereld zit het vol mee, iedereen heeft een oordeel over iedereen anders. Ja. Nou, Laat alsjeblieft eens dus ophouden met daar zo uh, moeilijk aan te tillen. Het uh, gaat om de handeling uiteindelijk, wat doe je ermee? Maar... Ja. Laat het niet links liggen, zo te zeggen. En dit gaat helemaal niet over Zwarte Piet. Ik ben, ik, ik, voor de eerste keer in twee jaar moest ik naar een kroeg. Ik voelde me zo misselijk. Eerst, Ik zie kleine kinderen die zeggen op televisie. Ja, een blauwe Piet. Dat ziet eruit als iemand die heeft wat verkeerd gegeten. En die moet overgeven. Dat, dat, <lacht> mijn, mijn, mijn vrouw komt ook uit Singapore. En die zegt. Ja, ik vind het heel mooi. Fantastisch. Leuk. Lief. Nee, ik denk. Dat hele gesprek. Of het nou verkeerd is of niet verkeerd. We moeten terug naar deze vereniging Shepard. Ja, en zeggen. In eerste instantie. Dit gaat u niets aan. Want er zou een onderzoek zijn. Dat onderzoek is niet gebeurd. U komt hier met uw persoonlijke mening naartoe. Ja, en, en stoot een heel land voor het hoofd. En, en neemt gewoon ja. dat recht. Ik ga ook niet naar Jamaica en zeggen. Ja, nou, ik, ik, ik heb problemen met Bob Marley. Omdat hij zo, met zoveel vrouwen naar bed is gegaan. Dat doe ik ook niet. Dat is mijn plaats niet. Ja. Dat is hun cultuur. Ik vind het trouwens fantastische muziek. Zodat niemand boos op me wordt. Maar ik, dat, dat <laughs> doe je gewoon niet. Je gaat niet naar het land toe. En, en zeggen dit is verkeerd met jullie cultuur. Vraag je. Het Nooroes Festival. En dat is een Nooroes Festival in Perzië. Die hebben ook een Zwarte Piet. En dat staat ja. op de UNESCO lijst. Door dezezelfde groep mensen. Als een cultureel erfgoed. En in het Nooroese festival mogen vrouwen niet meedoen. Dus dit is voor mij duidelijk niets over Zwarte Piet. Dit is gewoon een racistische mevrouw die nou ja. probeert... Nou ja, ik vind, ik vind het wel snap. Ik ben helemaal iets wat je zegt, maar wat je niet ja. moet vergeten is dat... Uh, kijk, wij zijn nu nog een relatief rijk land. Dus als je ergens iets geld vandaan wilt halen met een of andere claim... Ja, dan moet je wel bij ons zijn natuurlijk... Je kan wel heel boos gaan worden op van die landen waar Sharia heerst of waar geen centen mak is, ja, dan, dan ga ik veel succes. Dat, dat, kijk, dat is eigenlijk het, het, het hele platte hieraan is dat het gaat eigenlijk gewoon om geld en macht en aanzien. En, daarom zou ik en dat, zeggen, dat kan dat ze hier halen en niet daar. En daarom gebeurt er niks mee. Kijk, als, als het rijkste land van de wereld, als daar vrouw iets niet mee mocht doen, ja, dan, dan was daar dan viel er iets te halen. En het gaat waarschijnlijk om landen waar het niks te halen valt, of waar de, waar, het niet in, waar de waar het publiek niet chantabel is met dit soort zaken. En dat, dat is wel weer mooi. Je kan gewoon zien van waar valt wat te halen en daar, worden, daar gaan we correct doen. Dus het, is een, het is een soort culturele chantage wat zij probeert te doen. En daarom zeg ik nogmaals, ga naar de, de Verenigde Naties en uh, houd deze vrouw verantwoordelijk voor wat zij probeert te doen. En laat het niet gewoon links liggen, want je zult zien, net zoals Zuid-Afrika, op een gegeven moment, als je in het buitenland rondreist als een Nederlander, krijg je dit te horen. Dus je moet het stoppen voordat het echt, uh, before it runs out of control, zo te zeggen. ja. Yeah. Ja, ik zie inderdaad wel het punt van, uh, ga er tegenin. Daarnaast denk ik wel dat je als, uh, als, als libertariër, als ik even voor het collectief mag spreken, dat het belangrijk is uh, dat we ons afvragen, gaan, gaan we niet teveel in die uh, discussie van rechten voor bepaalde groepen? Weet je wel? Ik denk wat wij als, als libertariërs altijd moeten benadrukken is individuele rechten. En, ja. en dat is denk ik veel belangrijker dan, uh, dan groepsrechten, want ja, dat, kun je al, dat, is altijd, dat is makkelijker te manipuleren. En, en, en dan, ja, dan krijg je inderdaad die politieke correctheid van, uh, ja, je mag dit niet zeggen, want dan uh, zijn kleine mensen, hè, er zijn bijvoorbeeld mensen die zeiden van, uh, ja. nou gaan we nu de kerst ook verbieden, want uh, ja, de kerstman <laughs> wordt uh, geholpen door uh, elfjes en dadelijk zijn uh, weet je, de vereniging of de club, of uh, hoe heet dat, van, van de kleine mensen die is dadelijk uh, ik, op het ik vind Hemelvaart getrapt. Ik vind uh, hemelvaart, vind ik heel erg kwetsend voor mensen die lijden onder zwaartekracht. Dus, uh... Ja, precies. Ja. <laughs> Ik uh, denk inderdaad dat het puntje gemaakt is. Ja, gaan we gaan nu even naar het volgende nieuwsberichtje. Uh, want uh, Henk Westbroek heeft niet alleen een nummer 1 hit met Sinterklaas, wie kent hem niet, maar ook nog uh, ja, slecht nieuws uh, te horen gekregen. Dat hij uh, er niet bij hoort. Hè? Dus government within the government en Henk Westbroek is not in it. En dat werd er heel uh, ja, eventjes goed ingewreven, want hij uh, zou geen uh, bestuurlijke ervaring hebben als uh, kroegeigenaar. Ja, dat is best wel raar. Ik bedoel, wie een kroeg kan runnen met een flesje jenever achter kiezen... kan het hele land wel besturen. Het argument bestuurlijke ervaring is natuurlijk pure kolder. Want dat had, ja, een, dat ja. had ene mevrouw Netelenbos ook niet. En nee, eh, vooropstelte, de jongste burgemeester ooit. Eh, maar zo, zo zijn er tal natuurlijk van, van mensen... die op een gegeven moment geparachuteerd worden in een bepaalde functie... waar ze totaal geen ervaring mee hebben. Eh, nee. Ik kan me een uh, Aboukaleb herinneren... die als uh, wethoudertje of stadsdeelraadvoorzitter uit Amsterdam... opeens burgemeester in Rotterdam werd... He, dat ja. kan allemaal, eh, maar een, een Henk Westbroek heeft dan opeens een niet de bestuurlijke ervaring. Wat ja. ze bedoelen is natuurlijk dat die goede man geen lid is van het Old Boys netwerk En wel eens heel vervelend kan gaan doen, want ja. waar draait gemeentepolitiek om? Baantjes mm -hmm. en macht en centjes. Ja. Ja. De hele gemeentepolitiek hangt, en dat, dat zal Klaas ook nog wel achterkomen in de gemeenteraad van Leeuwarden. Ja. Vrijwel ieder gemeenteraadslid is op een of andere manier ge. Uh, Affilieerd met een soort oh, ja, ja. van instelling. En dit is allemaal. heel overduidelijk. Ja, je ziet heel duidelijk een mm. soort uh, verweven netwerk van uh, belangengroepen en uh, politici. En, uh, ja, het, het, ja. het zou, best wel, het zou wel mooi zijn het, uh, als wij gewoon de partij waren voor de rest van de bevolking. Dan werden we makkelijk de grootste. Ja, ja. Het is, uh, ja, dat, is, dat is echt, of je nou kijkt naar VVD, P van de D66. Uh, het wordt allemaal bevolkt door subsidieontvangers. Ja, ja, ja. Ja, ik vind en het heel mooi. Het, uh, die, die pleiten voor hun eigen subsidie. Ja. En in ruil uh, dat zij die krijgen, uh, stemmen ze ook weer voor de subsidie van een ander partijtje. En Precies. zo is het de linkerhand die de rechter wast. En als je daar dan, zoals een Henk Westbroek, is een buitenstaander. En die zouden eens lastige vragen over kunnen stellen. En dat moeten ze niet hebben. Nou, Hidde, Hidde van Koningsveld had ook een goede burgemeester kunnen worden. De 17-jarige oude. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat wordt het ook niet. Gok ik zo. Ja, ja, ja. Nee, die mag ook niet meedoen. Ja. Maar klopt, het wordt wel heel erg hard tijd om, uh, net zoals in een beschaafd land als Rusland, uh, burgemeestersverkiezingen te halen. Ja. <laughs> ik, ik heb trouwens van een ander radioprogramma bij Revolution FM hebben we wel eens uh, Henk Wesbroek geïnterviewd. Ge en die heeft een tijdje in, uh, in de gemeenteraad gezeten voor uh, Leefbaar Utrecht. Ze waren, denk ik, ook niet zo blij met hem. En hij was ook niet zo blij met hun. Dat, dat, hij, dat vertelde hij ook. Vandaar ook dat ze hem liever niet erbij als burgemeester willen, denk ik. Nou, Absoluut. Logisch toch? Nee, hij zegt als een ondernemer: van uh, beslissing, huppa, meteen beslissing nemen, niet over gaan vergaderen. En, maar, dus, uh, juist. Zoiets, zo iemand heb je nodig. Een buitenstaander ja, ja. die uh, gewoon eens even met de bezem er doorheen gaat. En ja. niet gecorrumpeerd is door welk subsidiestichting je dan ook. Het gezonde verstand zegt dat dat <coughs> zou zo moeten zijn. Maar de ambtenaren je daar, je weet hoe ze zijn. Die zitten daar niet op te wachten en doen alles om dat er buiten te houden. Dus, mm -hmm. dus we sturen boten naar het buitenland, uh, politicus ja. naar Rusland. We vertellen de rest van de wereld wat allemaal uh, mensenrechten zijn. Maar als je ja. in Nederland wordt gekozen door het volk dan uh, een klein elitegroepje bepaalt van... Uh, nee, dat uh, gaat gewoon niet door. Nou, dat is leuk. De nee. snootstuur is een gekke milieuactivist op je af met een pistool. ja. ja. ja. Nou ja. <laughs> maar goed, dat is dan een gaan we naar de conspiracies. Maar nee, <laughs> is een het is natuurlijk wel zo dat je gewoon uh, als buitenstaander nauwelijks binnenkomt binnen de politiek. Het is echt een helft het job. Je, hè? De bestaande partijen krijgen gigantische subsidies, die hebben alle media tot hun beschikking. Dus als we als buitenstaander er binnenkomen, en zelfs als u zo bekend bent als Henk Westbroek, laten we eerlijk zijn, als we gewoon normale vrije verkiezingen hadden en Henk Westbroek zou ze op het formulier laten zetten, dan zou die gewoon gekozen worden. En het is triest dat dat dus niet gebeurt. Oftewel, ja. we zijn geen vrij land. Maar en, het, en, en, het, is, het is een bureaucratische dictatuur. En vandaar elk jaar emigreren er 150.000 tot 180.000 Nederlanders naar het buitenland. Ja. Ja. Want het is geen vrij land. En ik denk, we moeten echt ermee ophouden te zeggen hoe, hoe, wat een vrij land Nederland is. En wat is dat? Vrijheid van meningsuiting. Dat bestaat hier helemaal niet. Dat is propaganda. Want uh, ja, de regels, ik heb nooit zoiets gezien. Ik, ik, ik woon hier opeens in een soort gevangenis, een Orwellian society. Waar je ja. gewoon niets mag, niets kan. Ja, en waar iedereen je constant vertelt hoe fantastisch vrij het hier is. En wat een rijk land we zijn. Ik, ja. zie, dat in Le Ik zie dat in Leeuwarden niet. Ik zie de, de voedselbank hier. Ik zie um, enorm veel armoede. Dus, uh, maar ja. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk. Uh, we gaan uh, zo even naar het volgende onderwerp. Vrienden van de Vrijheid. Goedemiddag, ochtend, avond. Mijn naam is Kim Winkelaar. En dit is mijn column voor Vrijheid Radio. Om sommige dingen kun je niet heen. En een van die dingen was natuurlijk de ophef over Zwarte Piet. Oftewel, hoe een storm in een glas water uit kon groeien tot een orkaan van immense proporties. Revoluties beginnen vaak met kleine dingen. De moordenaar van keizer Frans Ferdinand die had niet kunnen bedenken dat mede door zijn dat enkele jaren later zo'n 10 miljoen graven in nette rijen in Noord-Frankrijk te bewonderen zouden zijn. Of recenter, Mohammed Bouazizi, knap uitgesproken, hè? Bouazizi. Omdat hij geen werk vond, ging hij groente en fruit verkopen omdat hij hier geen vergunning voor had, werd zijn koopwaar in beslag genomen. Uiteindelijk overgroot hij zichzelf op 17 december 2010 met benzine en stak zichzelf in brand. Dat was het begin van de Jasmijnrevolutie in Tunesië, wat later zo eufemistisch de Arabische Lente werd genoemd. De petitie kreeg binnen een paar dagen meer dan een miljoen Nederlanders achter zich. Heel Nederland had het maar over één ding, zwarte Piet. De bemoeienissen van de VN, of iemand die zich voordeed als VN-gezant, maakte de boel alleen nog maar explosiever. Dit laat me weer eens zien hoe snel een volk boos kan worden om ogenschijnlijke futiliteiten. Hoe een revolutie kan ontstaan uit het schijnbare niets. Natuurlijk, de voedingsbodem voor die protesten ligt in de crisis en het totale mismanagement van die crisis door Den Haag en Brussel. De onvrede met het kabinet en de politiek is nog groter dan de tijden van de opkomst van Fortuyn. Met op dit moment een krappe 40 zetels voor de coalitiepartners in de peilingen. Het huidige kabinet heeft eigenlijk maar één voordeel. Oppositieleider Geert Wilders wekt bij heel veel mensen afkeer op. Pim Fortuyn was ook omstreden, maar in ieder geval veel beschaafder en daardoor minder controversieel dan Wilders. Was Pim nu opgestaan, dan had hij zomaar de absolute meerderheid kunnen behalen. Iets wat Wilders zeker niet gaat lukken. De boosheid rond Piet, dat georganiseerde verzet dat binnen een paar dagen het halve land verenigt, alsof het Nederlands elftal een WK heeft gewonnen, dat geeft hoop. Blijkbaar is het volk niet zo dociel en meegaand als de huidige heersers denken. Er hoeft nog maar iets te gebeuren en de opstand tegen de huidige regentenkliek Kliek is compleet. En dat iets, dat kan niet heel ver weg meer zijn. Zover is Brussel immers niet. De kans dat er vanuit Brussel straks een vervelende boodschap komt, over weer een financieel gat in de zuidelijke landen, waar wij garant voor moeten staan, die kans is vrijwel 100%. Het moment dat we vanuit Brussel te horen krijgen dat de pensioenpotten geconfiskeerd worden, dat er 60 miljard naar het ESM moet, of dat alle spaartegoeden in één klap met 10 of meer procent worden afgeroomd, op dat moment moeten we nog maar eens denken aan Zwarte Piet en de petitie. Als Piet al zoveel los kan maken, dan zal een volgende overval vanuit Brussel wel eens de druppel kunnen zijn. Laten we het hopen, want hoewel revoluties niet leuk en vaak erg bloederig zijn... ...is doormodderen op de huidige weg zeker geen optie. Vrienden van de Vrijheid, ik wens u een prettige ochtend, middag, avond... ...en dat u maar in interessante tijden mag leven. Ja, dames en heren, dan komen we nu met een, met een blokje onderwijs. Ik heb hier dus twee leraren... Uh, naast mij. Uh, de ene is uh, leraar in het buitenland geweest, Hugo. Ja, hallo. Uh, hi. En uh, naast mij zit uh, Jeroen van Driel. Je bent net even binnengekomen, je hebt net gegeten. Was het lekker? Ja. Ah, mooi. Uh, ja, jij bent ook leraar geweest. Ja. Dus, maar stel jezelf uh, voor, want je bent uh, nieuw in het uh, programma. Uh, ja. Vertel je even kort wie je bent. Ik ben Jeroen van Driel. Ik heb in leiden geschiedenis gestudeerd. En ik heb um, een paar jaar uh, op een middelbare schoolles gegeven. En onderbouw. En ik heb ook een tijdje op een VSO-school les gegeven. Voortgezet speciaal onderwijs. En dan ook HVO-VWO. Oké. Okay. En uh, Hugo, vertel wat, wat is jouw cv. Wow. Oké. Okay. Uh, naar Canada <laughs> geëmigreerd. Uh, jong. En um, op een gegeven moment naar Japan. Korea voor het ministerie van onderwijs. Uh, Engels onderricht. Toen verder naar, um, van Korea naar Vietnam. Naar Singapore. En later ook nog een steentje in Saudi-Arabië. Um, ja, talen, Engels, Duits, maar ook uh, onderwijsadviseur. En het ontwikkelen van, uh, van speciaal onderwijs ook voor uh, problematische gevallen. Zoals uh, Happy Neuron, Luminosity. Uh, ja, dingen die, die, die door UCLA of, of NASA uh, die computerprogramma's willen gebruiken. Om het individuele, individuele student te, te, te helpen. Uh, je, je bent nou weer terug in Nederland. En ja. Bent, uh, ik hoorde dat je, je vertelde tenminste vooraf dat je um, vrijwilliger bent nu in het onderwijs. Ja, dat en, klopt. Ja, jij zei dat je stijl achterover viel van verbazing. Is het zo geweldig hier in Nederland of andersom? Het, het, het, nou, ik, ik weet niet waar het overal in Nederland is... maar ik ben, uh, ik ben vrijwilliger assistent bij een, uh, dus een inburgeringscursus. Mm -hmm. mijn, uh, mijn vrouw die komt ook uit het buitenland en ik dacht als ik haar kan helpen... dan wil ik ook graag zoveel andere mensen helpen met integratie... En ik kan, uh, mijn Nederlandse taal is ook hoestig. En was ik voor een kort tijdje een uh, vrijwilliger ook uh, in een gymnasium. Hoe vond je het uh, niveau hier in uh, Nederland? Want je hebt in heel veel scholen in het buitenland gezeten. Moet ah, ja. wij uh, Nederland Nederlanders ons op de borst kloppen of is het andersom? Nou, ik, ik, ik ben altijd enorm trots geweest. En ik heb iedereen in het buitenland verteld. Nou weet je, in Nederland studeren wij um, tenminste vijf talen of zes talen. Iedereen die spreekt vijf, vijf zes talen. Dat was mijn opvatting natuurlijk. Uh -huh. ja. Ik ben in, uh, ik geloof in tussen 81 en 83 zijn we weggegaan. En dacht ik, nou, het onderwijs is het beste in Nederland. Maar ik kom hier aan en ik ben totaal, maar dan ook totaal geschokt. wat er hier met het onderwijs is gebeurd. En wat is er gebeurd? Nou, de bezuiniging is niet het enige, maar de hele ideologie erachter, vind ik heel erg, uh, een mooi, mooi oud woord, frappant. Er worden hier dingen te werk gesteld die in het buitenland, in ontwikkelingslanden, afgeschaft worden. Dus ze gaan oh, okay. terug naar een systeem wat ze in communistische landen hebben gehad. Uh -huh. ja, dat voor je prestatie wordt je niet beloond. De meer studenten in de klas de beter, ja, onder het kader van bezuiniging. En studenten die bijvoorbeeld uh, autisme hebben of uh, ADD of uh, noem het maar op. Ja, iedereen wordt maar in een klas gegooid en we moeten allemaal gelijk zijn. En het werkt niet. Ik heb dit in, in allerlei landen gezien. Mm -hmm. Van Vietnam tot Saudi-Arabië, Japan en Korea. Het werkt niet, maar dat, dat gebeurt hier in Nederland. En dat gaat zo erg. Met die landen dus waar, waar je geweest bent, daar schaf je het juist af. Dan zeggen ze van uh, hey, we moeten kinderen belonen. Uh, we zijn niet gelijk, iedereen is uniek. Dat hebben ze daar zeg maar ingevoerd en dat werkt? Dat, dat werkt absoluut. Kijk maar naar, naar Vietnam waar ik voor... In Vietnam was ik één jaar Singapore voor twee, maar ik weet niet, zeven jaar in Japan en Korea. Um, in Vietnam word je beloond voor je prestatie. Hmm. Dat, dat geeft je motivatie. En als je dat niet doet, dan waarom zou ik mijn best doen? We krijgen toch allemaal hetzelfde cijfer. En dan is mijn vraag, ja. um, als ze dit gaan doen, dat heeft hele erge consequenties uh -huh. voor, voor wie dan ook die in Nederland studeert. Want die, die studenten die naar het buitenland gaan, die worden gewoon niet serieus genomen. Ik wil niet meer in het vliegtuig zitten met een Nederlandse piloot. Ik wil niet meer in een laboratorium werken met een, een Nederlandse collega. Want ik weet dat die Nederlanders krijgen toch allemaal maar hetzelfde cijfer krijgen. Ja, ja. Dus het, het potentiaal voor hele erge ongelukken is, uh, is enorm. Zie je dit dus onder andere ook in uh, bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Wat nou een tijdje ja, behoorlijk communistisch uh, regime heeft. Onder Nelson Mandela. Nou dat is uh, niet Nelson Mandela. Maar onder, onder steeds, dan, sorry, ja. ja, De ANC uh, is enorm communistisch. Daar is het gewoon gebaseerd op. Um, op uh, heel, heel erg genoeg een omgekeerde apartheid. Mm -hmm. en, um, en, en, en gewoon de kleur. Dat als je niet echt totaal van een bepaalde uh, pigmentation bent. Um, iedereen moet allemaal hetzelfde recht hebben. Nou het probleem. Het resultaat ervan is, of je het nou eens be mee bent of niet. Um, heel Zuidoost-Azië zegt, wij erkennen de certificates, de diploma's, de degrees van Zuid-Afrika. Die erkennen wij gewoon niet meer. Oké, okay, dus in het buitenland kunnen ze niet aan de bak? Nee, nee, ze willen dus geen mensen meer vandaan nemen, want ze zeggen, nou iedereen is gelijk. Dus, um, en dat hebben zelfs de rectoren van hele bekende universiteiten daar, ja? huh? dus niet, niet Afrikaners en niet Blanken, hebben dat zelf ge gezegd, wij maken onze eigen jeugd ermee kapot, want ze hoeven niet meer te presteren. Ja. Ik ga nu even naar Jeroen van Driel. Uh, ja, jij bent leraar hier in Nederland uh, geweest. Uh, als je dit allemaal zo aanhoort, uh, moet je hem gelijk geven? Helaas wel. We en... hebben natuurlijk in Nederland uh, een aantal diploma-schandalen gehad. In Holland uh, de bekendste. Maar wat heel veel mensen niet weten... ...is dat er een aantal regels zijn op middelbare scholen... ...met betrekking tot het geven van punten. Als ik een... Hoe geef in een tweede klas middelbare school... Op het moment dat meer dan 50% van de leerlingen een onvoldoende haalt, dan is het proefwerk ongeldig. Dan moet ik een nieuw proefwerk geven, want dan zou het te moeilijk zijn. He, ook al het is het in één klas, ik heb hetzelfde proefwerk in vijf andere klassen gegeven, dan nog moet ik voor die ene klas een nieuw proefwerk maken. Dat is, vind ik al storend. Zo had ik zelf een keer een situatie waarbij ik een groep leerlingen die samen een werkstuk hadden gemaakt, die had ik betrapt op fraude. Nou, fraude is een één, maar daardoor zou het gemiddelde van dat proefwerk dusdanig gedaald zijn, dat het onvoldoende zou geweest zijn. Dat mocht niet. Van die leerlingen zouden er dan ook drie zijn blijven zitten. Dat waren dus al zwakke leerlingen. Maar dat is dan ook weer negatief, Dat straalt dan ook weer negatief af op de prestaties van de school. Dus ik kreeg ook de directie om een dak van: Hey meneer Van der Riel, dat mag niet wat u nu doet. Maak er maar een vier van. En een collega van mij die zei: ja, moet je niet doen. Je moet je leerlingen te vriend houden. Pardon? Zij zijn niet mijn vrienden. Zij zitten daar om wat te leren. En. De consequentie van fraude, spieken, is een één. En dat weet je van tevoren. Dus dat heeft mij eigenlijk doen besluiten dat hele, die hele situatie om te stoppen met lesgeven. Maar dat is dus één middelbare school. Maar dat geldt dus voor alle middelbare scholen. Ja. Hoe denk je dat dit uh, probleem eigenlijk opgelost zou moeten worden? Wat, wat, uh, zeg maar, laten we het voorbeeld no noemen de, de ideale school. Hoe zou het in de ideale school eigenlijk aan toe moeten gaan? Mijn voorkeur zou uitgaan naar selectie aan de poort. En beloning naar prestatie. En niet beloning naar behoefte. Mm -hmm. om maar even... Zowel bij leerlingen als bij leraren ook? Ja, dus om maar even de communistische termen te gebruiken. Mm -hmm. Beloning naar behoefte. Dat, dat moet je niet doen. Want het ontneemt leerlingen initiatief. Ja. Het ontneemt leerlingen de drive om zichzelf te verbeteren. En ja, het onderwijs moet zijn om leerlingen te stimuleren. De wereld te verkennen, de wereld te verbeteren. Maar het moet... Onderwijs in mijn ogen is veel meer geworden tot een opvoedfabriek. dan een instituut waarin kennis overgedragen wordt. Het, het is natuurlijk ook heel erg voor de leraar. Je, je doet zo je best om van, laten we zeggen, slechte studenten of problematische studenten. goede studenten te maken. En als je dan. en dat is natuurlijk een heel. dat, dat is dan een, is een passie. Hè? Dat zijn meestal de beste leraren. die zich echt proberen in te zien van. ik wil deze studenten helpen. En dan zou de leraar natuurlijk ook. Beloond moeten worden met een, een gewoon een, een klopje op de rug van: hé, hey, dat heb je goed gedaan. En er is geen motivatie meer voor de leraar om, als iedereen toch gelijk is. Ja, nee, maar ook de, het, het feit dat je de opmerking krijgt: je moet je leerling te vriend houden. Ja, dat is belachelijk. Dat zijn studenten ja. en dat zijn geen vrienden. Ja, desnoods hebben ze allemaal de me. Interesseert mij niet als ze allemaal na een jaar, en dat was. Bij die ene school wel heel mooi. Ze vonden mij de strengste docent van school. En ik kom een jaar later terug op die school. En iedereen, die hele klas, die vraagt mij: komt u weer terug? Want wij vonden u zo'n fijne docent. <laughs> dus leerlingen hebben ook behoefte aan leiding. En niet, ja, niet cadaverdiscipline. Maar leiding, begeleiding van hoe komen wij van, ja, kind naar volwassenheid. Ze dus moeten ook de, echte, de realiteit, de echte wereld in. Ook buiten Nederland. Ja. Dus als je ze zo gaat vertoetelen, dan gaan ze naar het buitenland. En dan maken ze zich gewoon belachelijk met collega's in het buitenland die dus wel uh, of beloond werden voor hard werk. Ja, ik bedoel ik. Ik heb zelf ook in het buitenland gewerkt, ook in uh, Azië. Dus ik herken het wel. Zeker, Ik heb een, zelf in Hongkong gewerkt. Ja, en daar zijn de, de hongkong chinese die, die zijn ook niet anders dan gewend om hard te werken. Dan hadden ze en, het over de, de moeder? Wat is het? De moeder is de draak of iets dergelijks. Hè? Dus er dus is ook veel zelfmoord natuurlijk, als je een enorme, keiharde prestatie moet leveren. Maar ze zeggen, onze kinderen die presteren enorm, enorm goed met wetenschap, met, met calculus, met mathematiek, met wiskunde. Ja. Uh, Jeroen, waar denk jij dat het uh, misgegaan is in Nederland? Ja, als historicus uh, heb je dat natuurlijk toch wel een stukje meegekregen. De bezetting van het Maagdenhuis. Waarbij de studenten geëist hebben. Het Maagdenhuis is het bekendste voorbeeld. Er zijn meer universiteiten in Nederland waar het gebeurd is. Waarbij de studenten geïnspireerd door linkse idealen, door de communistische idealen, gezegd hebben van... wij willen een curriculum dat gebaseerd is op linkse idealen. Ja, gelijkheid, eh, nivellering en het, onderwijs, het onderwijscurriculum moet dat ook reflecteren. Een heel aantal hoogleraren en docenten aan universiteiten zijn toen vervangen... door mensen die achter dat curriculum konden staan. In de loop van de jaren zijn natuurlijk alleen maar mensen... succesvol door die universiteiten heen gekomen die dat ideaalbeeld deelden. Ja, je moet dus als liberaal eh, of libertair aan een... Eh, Communistische universiteit proberen af te studeren. Ik denk dat dat heel erg moeilijk is. Ja. Zeker op economische, sociale wetenschap. Want je wordt afgebrand. En de, we hebben er natuurlijk even als tussendoor dat voorbeeld gehad van die prof in Tilburg. Die een student een team heeft gegeven omdat hij een heel negatief stuk had geschreven over wilders. Maar alleen omdat dat overeenkwam met de denkbeelden van de prof. Dat is geen wetenschap. Dus ook op die plekken wordt. ...onderwijs en wetenschap al gecorrumpeerd. Dus denk je ook dat er een uh, soort links uh, complot achter zit? Uh... Er zit niet een bewust links complot achter... Uh -huh. ...maar omdat de meerderheid van de mensen in dat onderwijs is links... ...en op het moment dat jij anders denkt dan dat linkse... Hè, ...ik heb lessen gegeven op Peland College in Deurne... Uh -huh. Daar werd ik aangenomen met de, de, de opgeluchte, het sectiehoofd van die school was opgelucht dat ik niet in Nijmegen gestudeerd heb. <laughs> Cuba aan de Maas, <laughs> of Havana aan de Maas wordt het ja, ook wel genoemd. Waar ja, ja. ik had in Leiden gestudeerd, want die linkse rakkers die moeten wij niet. Nou, er is, er is ook een hele, hele lelijke consequentie hier aan verbonden. En, en dat, dat zie ik ook in vele landen waar, waar deze soort, ik weet niet links, rechts of ook allemaal, waar de leraar, Helemaal geen respect meer krijgt. Dit, dat is een resultaat hiervan. De ja. leraar mag niets meer zeggen. Um, en dan heb je ook nog het fenomeen van. Kinderen die nemen drie iPhones. Of wat weet ik allemaal mee. De klas naar binnen. Zeggen wij hebben het recht als student. Om wat dan ook te zeggen wat we willen en dus heb ik gehoord en corrigeer me alsjeblieft dat dit, als dit niet klopt dat in Nederland tot en met 75% van de leraren uh, lichamelijk wordt aangevallen of een ervaring hebben lichamelijk aangevallen te worden door studenten. Die ervaring heb ik niet ja. Namelijk, wat ik wel in de periode dat ik voor de klas heb gestaan heeft Ene Moerad D in Den Haag een ja. docent doodgeschoken in Heerenveen is er toen een docent mishandeld. Um, op de basisschool van mijn moeder is een van haar collega's aangevallen door een van de ouders dus geweld tegen docenten neemt wel toe omdat ja. ook de leerling mondiger wordt, de ouder wordt mondiger. En ook omdat zij weer, zij hebben dat hele gelijkheidsonderwijs al meegemaakt. Van wij zijn gelijk. Dus wie ben jij als docent om te zeggen dat mijn kind een onvoldoende verdient? En vanuit dat standpunt wordt het voor docenten natuurlijk steeds moeilijker om die onvoldoende te verdedigen. Want ja, maar Jantje en Pietje die hebben het wel en mijn Theo die krijgt die onvoldoende. Dat is niet eerlijk, want ze zijn toch gelijk? Dat maakt het voor docenten ook moeilijker, ja. Om hun werk te doen. En er is onderscheid tussen mensen. En dat wil niet zeggen dat mensen minder waardig zijn. Maar Jantje, die slechter is in geschiedenis, dat kan een fantastische Timmerman zijn. Daar moet je je op focussen op waar die goed in is en niet op waar die, wat die zou moeten kunnen. Of wat je denkt dat die zou moeten kunnen. Dat is één reden waarom wij naar Canada emigreerden. En dat was uh, dus in de jaren zeventig. Toen werd al van tevoren beslist welke richting je uit moest gaan. Dus het, het had niets meer ermee te maken dat je zou je kunnen ontwikkelen in een bepaalde richting. Er werd al van tevoren beslist, nou je gaat of deze richting uit. Ja? Mij werd gevraagd voor een, een school in, in Harlingen. Dat is een maritieme academie of zoiets dergelijks. Toen werd gevraagd voor mijn ervaring en de talen die ik sprak, etc. Zover enzovoort. Maar het allerbelangrijkste was, kon ik het uitstaan om het klojo's om te gaan. Zo werd het geformuleerd. Ik was een beetje gechoqueerd en ik zeg, wat? Ik kende dat woord niet. Ja, het belangrijkste was dat ik dus, ja, uitgescholden, een, een, een grote bek um, en eventueel ook dat, sam, dat iemand pro mij probeerde een klap uit te delen. Nou heb ik, ik ben totaal tegen geweld, daarom ben ik ook pro-libertarisch, um, maar ik heb natuurlijk ook karate gestudeerd en als iemand mij probeert een klap uit te delen, verdedig ik mezelf. Maar toen werd het me heel duidelijk gemaakt dat je hebt niet, als een leraar, mag je niet meer... je hebt geen recht meer als een leraar, je staat daar... dus hoe kan je een klas nog onder controle hebben? Dat kan gewoon niet meer. Ik zou nou, het niet kunnen. Nou, het kan wel. En Alleen, daar dat verbaasde mijn leerlingen dan weer. Het feit dat ik gewoon een aantal hele duidelijke regels had... En daar ook heel consequent in was om die te hanteren. En wat je merkt aan docenten is dat ze gaan schipperen over hun regels. En daarmee verlies je de controle over hun klas. Ja, dat klopt. Ja, daar ben ik en, 100% mee eens. Ja. ja, maar omdat natuurlijk onze generatie, die komen allemaal vanuit dat onderwijs van gelijkheid. En ik heb zelf een lerarenopleiding gedaan. Maar. Daar werd zoveel verteld wat ik, waar ik het niet mee eens kon zijn. In de zin van hoe ik met mijn leerlingen om moest gaan. Want dat moesten vriendjes zijn en dan moest ik lief voor zijn en dit en dat en zo. Ja, daar kon ik niks mee. Ik sta voor de klas om mijn kennis over te dragen. Dan heb ik graag dat mijn leerlingen zelfstandig leren denken. En dan mogen ze bij op, op het vak geschiedenis, mogen ze me voor vieze hond uitmaken. Dat vind ik niet erg, zolang ze het maar goed geargumenteerd doen. Want dan krijgen ze zelfs een complimentje. Want dat vind ik belangrijk. Dat een leerling zelfstandig leert denken. En dat is iets wat ik mis in het onderwijs. Zeker bij geschiedenis, wat dan toch een mooi vak is om leerlingen ja, denken aan te leren. Dat vrij denken door heel veel docenten gewoon de grond ingeboord wordt. Ja, ik ben het 100% mee eens. Ik zie hetzelfde ook. Ze waren enorm streng in Japan. En het resultaat ervan was dat bepaalde ouders die sturen hun kinderen naar een privaatschool. Dat doen ze ook in Canada. Ze willen hun kinderen naar een privéschool hebben, want de ouders die willen dat hun kinderen wat respect hebben en discipline leren, want dat helpt hun in het leven. Ze worden gerespecteerd als volwaardige intelligente persoon met hun eigen capaciteiten, maar als er leraar die echt links in zijn gesteld, of ik weet niet hoe je dat wil noemen, die, die alleen maar vriendjespolitiek uithalen met, met de studenten, dan hoe kan jij dan als een leraar die duidelijke regels heeft, van we spreken hier met respect, we geven iedereen de kans in de klas om antwoorden te zoeken op de problemen waar we over studeren, dat kan je dan niet doen want dan ben jij een uitzondering. En dan word je vaak uitgescholden voor, voor hele lelijke dingen. Terwijl het enige wat je wilt doen is echt met passie ervoor zorgen dat die kinderen succesvol ja, de maatschappij ingaan. Ja, ik heb op twee middelbare scholen lesgegeven. Die ene Peland College in Deurman en een andere school van dezelfde organisatie. Waarbij ik moet opmerken dat mijn collega's daar heel duidelijk links waren. Ik heb voor de rest ook één keer hulp gevraagd bij een bepaald onderwerp. Je hebt toch geschiedenis gestudeerd? Dat weet je toch? Ik kreeg dus niet vanuit hun die steun die ik op dat moment als beginnend docent even nodig had. En dat vond ik heel typerend. Dus op het Peland College, als ik daar om hulp vroeg voor bepaalde dingen in de klas, dan kreeg ik het wel. Ook was dat een leraar Duits of een lerares Frans of wat dan ook. En op die school kreeg ik die steun. En dat is ook weer de organisatie, de directie van de organisatie bepaalt de sfeer en de cultuur tot in de klas. En nogmaals, dat is natuurlijk de afgelopen... 40 jaar is die sfeer en cultuur heel erg bepaald door linksgeoriënteerde mensen. Maar ik ga naar het volgende onderwerpje. Ik wil nog eerst, voordat ik met de eindvraag kom, wil ik nog hebben over het onderwerp homeschooling. Dat is binnen libertarische kringen en aanverwanten iets dat heel populair is. Ron Paul, die bekende libertarische persoon, die is nu ook bezig met, samen Tom Woods, met het homeschool project. Hoe staan jullie tegenover homeschooling en denken jullie dat dit de toekomst is? Fantastisch. 110% fantastisch. Oké. Absoluut. Iedereen die, tegen, iedereen die tegen... homeschooling is, die, die, die, moet, in, uh, die moet in de zee springen. Mm. Ik, het is... Um... Ik heb zelf homeschooling gedaan. Mm -hmm. Ik heb veel mensen gezien die hebben homeschooling gedaan. Um, homeschooling daar kan je veel onder begrijpen, maar um, dan heb je veel distractions, veel afleidingen, heb je dus niet. De, de, de, de rijke student die, of de, de bully, iemand die andere mensen aan het pesten is. Ja. Of ik draag dit soort kleren en, en ik heb dit soort auto. Heb je allemaal niet? Even voor de duidelijkheid. Uh, jij bedoelt dus met. Uh, ik heb homeschooling gedaan. Niet dat jij dus uh, lesgegeven hebt in die nee? sfeer, maar dat jij als student uh, homeschooling hebt meegemaakt. Ik heb nou wat soort correspondentiecursus heb ik gedaan thuis. Okay. En, en ik ging van van echt, ik was een slechte student... maar niet omdat ik, men dacht dus dat ik een beetje langzaam was... maar ik was gewoon niet geïnteresseerd. Ik was zo afgeleid met allerlei problemen in, in de high school. dat toen ik begon met de correspondentie mm -hmm. kreeg ik opeens van, ik had dies, ging ik allemaal naar B+, A... en ik heb die papieren nog, wat men mij niet gelooft. Ja. Ik, ik had er plezier in, ik deed mijn werk... En toen heb ik door homeschooling heb ik twee jaar kunnen overslaan. Sneller heb ik mijn high school afgemaakt. Ja. Uh, hoe denk jij uh, Jeroen over dat uh, homeschooling? Want nou, hom in Nederland. Uh... Homeschooling van. Dat was even de vraag die ik eigenlijk aan Hugo had. De eisen waaraan jij moet voldoen, door wie zijn die gesteld? De correspondentiecursussen die ik, die ik nam, die werden gedaan door de provinciale regering, hadden een speciale branche. Omdat het is een heel grote provincie is, British Columbia. Mm. En die, die stelde dus echt wel een kwaliteitseis dat je correspondentiecursussen thuis kon doen. En dan had je een, een, een laten we zeggen, een toeter, een begeleider, ja, of destijds de ja, via de telefoon. Um, dus jij vulde al je papieren uit, je werk, en dat, dat stuurde je dan op met de post. En dan kreeg je het teruggestuurd. En op een gegeven moment moest je dan ergens naar een bepaald centrale plek om daar een examen te doen. Ja, oké, okay, maar dat was even de, meer de, de vorm hoe het gedaan wordt. Ja. Dus het is inderdaad al de overheid die zegt van... jongens, jullie moeten dat en dat en dat kunnen... aan het einde van die cursus. En voor de rest, hoe je dat haalt, dat zal maar een worst wijzen. Ja, precies. En het, het mooie was natuurlijk... dit werd begeleid door echt leraren. Dus ik dat is heel belangrijk. Ik zie veel mensen die zijn in de politiek... en die krijgen dan het dossier onderwijs. En dat is totaal verkeerd. Dat hele dossier onderwijs moet door mensen, leraren met passie... gecontroleerd worden en niet door politicus. Dus ja, dus, ja je kon thuis... Je had een bepaalde tijd om dit te doen. Um, en je werd een beetje langer, ja, dus tijd gegeven wat het ging met de post. En nou, het, het was fantastisch. Het is een van de beste ervaringen die ik, uh, die ik heb gehad. Ja. Ja, Daar dat was ik eigenlijk een beetje benieuwd naar. Want ik ken het begrip homeschooling. Maar ik, bij mij altijd, waarbij uh, mij de vraag altijd zat van, joh wie bepaalt nu niveau? Ja, dat niveau, dat werd echt getest. Dus je, je kreeg um, zoveel hoofdstukken. En wat, wat deed ik? Ik deed dus uh, social Ik deed ook geschiedenis. Canadees geschiedenis, wiskunde. Ik weet niet, drie of vier cursussen deed ik. En, en dus je stuurde dat in. Het werd gecheckt, werd teruggestuurd. Maar het was niet ook alleen maar ja of nee. Je moest echt stukken schrijven en uitleggen. De vorm is niet zo interessant voor mij, wat dat betreft. Waarmee je dat inderdaad toch de overheid zegt van... Oké, okay, dit en dit en dit zijn de eisen. En hoe jij het doet, dus jouw pakje aan. Of je dat nu via homeschooling doet of via de high school of misschien is er nog een andere manier. Je kun, er is een mogelijkheid, net als in Nederland, om het staatsexamen te doen. Alleen het is in Nederland veel, omdat je de leerplicht hebt, is het veel moeilijker om dat thuis te doen. Maar, maar nee, er uh, is iets interessants waar ze totaal anders uh, hier, uh, over gaan. En dat is de inburgeringscursus. Want in de inburgingscursus zeggen ze het omgekeerde nu. Zeggen ze, nou, we hebben dit examen, zoek het zelf maar uit. Maar ik heb in die periode dat ik ook voor de klas stond... Uh, wat autistische kinderen thuis begeleid. Ja, ja. Dus homeschooling gedaan met hun. En dat leverde toch nog wel wat problemen op. Want dan... Die ouders van die kinderen die moesten met de leerplichtambtenaar... ...redelijk wat discussies voeren en soebatten... ...voordat er uiteindelijk een toestemming kwam... ...om zo'n leerling homeschooling te laten doen. Zodat, eh, de, ik heb dan lesje één jongen begeleid die was hoogbegaafd. Maar de ellende die die ouders hebben mee moeten maken... ...voordat zij zover waren dat zij hun kinderen thuis mochten scholen... ...dat heeft die ouders nachtmerries gekost en klauwenvol met geld. En die kinderen ook een hele hoop ellende bezorgd... ...die voorkomen had kunnen worden door meteen te zeggen... Yo, homeschooling. Oké, okay, dat is goed. Dit en dit zijn de eisen. En dat moet voor die en die leeftijd of binnen zoveel tijd moet dat gedaan worden. Dus dat vond ik jammer. Zeker als ik jouw verhaal hoor, Hugo. Het, ik vind het heel erg dat men in Nederland mensen niet de vrijheid geeft om te kiezen ja. hoe hun kinderen uh, zich kunnen ontwikkelen. En dat vind ik gewoon verkeerd. Ze hebben het hier over een vrij land. Ja. Laten we het dan ook echt een, uh, dat naleven. Je hebt helemaal gelijk. Ik, ik merkte ook wel dat uh, toen, toen, toen ik het onderwerp homeschooling uh, liet vallen, ja, jij, uh, Hugo, weet er dan meteen heel veel over te vertellen voor ons. Nederlanders is het eigenlijk een best wel vreemd uh, begrip. En dat zou eigenlijk anders moeten zijn. En daarom wil ik eh, naar nou, de laatste vraag toe. Als jullie beiden, jullie beide, Jeroen en Hugo, eh, bij het ministerie van Onderwijs uitgenodigd zouden kunnen worden om eh, de, de Nederlandse, hoe het de ministerie van Onderwijs zeg maar, te, te mogen voorlichten, advies te mogen geven. Uh, wat zouden jullie dan uh, vertellen van wat er meteen veranderd moet worden? Uh, en dan begin ik met, met Hugo. Nou oké, okay. ik, ik denk het enige wat deze mensen begrijpen is, is bewijs. En ik zou gewoon zeggen, weet je wat, jullie hebben jullie ideeën over onderwijs, geef mij een klas. Ja? Geef mij een klas en, en met de mogelijkheden of ook homeschooling en, en op een andere manier ook prestige. Die kinderen worden beloond voor wat ze in die klas doen. En jullie doen het op jullie manier. Ja. En dan gaan we aan het einde van dit traject kijken of doe het met wie dan ook. Dus er zijn hele goede leraren met passie in Nederland. Laat die dat doen en dan gaan we eens even kijken wie betere cijfers haalt, wie zich meer ontwikkelt. Dan kunnen ze geen nemer zeggen. En met dit, met dit andere... Ik weet niet waar, waar ze mee bezig zijn... maar ik vind het het afbreken van het onderwijs. Dan kunnen ze gewoon geen nemer zeggen... want daar het resultaat is gewoon bewijs. Ja? Dat zou ik zeggen. Wat ik als eerste zou veranderen... als minister van Onderwijs is... De manier hoe scholen gefinancierd worden. De huidige manier van financiering is op het aantal afgeleverde diploma's. Wat natuurlijk heel wat fraude in de hand werkt. Ik kijk naar in Holland, kijk naar Saxion, kijk naar de allemaal de pretopleidingen. Uh, wat, waar ik zo voor zou pleiten is dat opleidingen worden beloond voor de positie waarin hun leerlingen terechtkomen. En ik denk dat daarnaar gekeken moet worden. En niet zozeer naar het diploma wat iemand haalt, maar wat het rendement is van een opleiding. En dat daarop beloond moet worden. Dus ja. dat een leerling na afloop van zijn school langer gevolgd moet blijven worden. Ja, wat heb jij hierop te zeggen Hugo? Nou ik, ik denk wat betreft beloningen zijn er natuurlijk ook. Er worden veel spelletjes gespeeld in Nederland. Maar wat ze hier kunnen doen. Ze kunnen zeggen. Ik ben het compleet met Jeroen eens. Bijvoorbeeld als er studenten uit Nederland naar het buitenland gaan. Dat, dat je een programma hebt waar je zegt. Luister eens. Als deze studenten in het buitenland een of andere prijs winnen. Kort geleden heeft NHL. Is het hier in Leeuwarden. Die hebben een, een prijs in New York gewonnen voor uh, videogame design. Dus ze vinden deze prijs in het buitenland bij een instantie, bij een, bij een grote competition. Zeg dan tegen NHL, op dat mom moment, ja, dat is heel fijn gedaan, daar gaan we ook de school voor belonen. Maar ja. alleen op dat moment. Ja, schrijf... maar ik, zo, had ik, zo had ik tijdens mijn studie een artikel gepubliceerd in een toch wel gerenommeerd Amerikaans tijdschrift. Dat was ook mijn doel toen ik geschiedenis ging studeren. Dat wil ik tijdens mijn studie doen. Iets nieuws bijdragen aan de geschiedschrijving. En nou, dat is mijn geluk. Maar daar vind ik dat ook de universiteit de credits voor moet krijgen. Maar op dat moment de student ook. Ja, absoluut. Want ik, ja, ik, want ik had heel graag dat onderzoek willen voortzetten in de Verenigde Staten. Ik had alle contacten. Ik was aangenomen. En ja, dat ging niet door omdat ik de financiën niet rond kon krijgen. En op dat moment zou ik willen pleiten dat op het moment dat je in Nederland dat soort studenten hebt die dat soort resultaten kunnen bereiken... Of bereikt hebben. De Nederlandse overheid geeft die mannen geld. Of zorgt ervoor dat zij hun idealen, doelen kunnen verwezenlijken. Daar heb ik veel meer aan dan twintig studenten een zesje laten halen. Ja, ik, ik, zie, um, ik, ik zie veel leraren um, die willen enorm graag iets bereiken. Maar ze hebben geen energie meer. Ze, ze zeggen gewoon laat maar zitten. Ze kijken naar de klok. We moeten hier tot vier uur zijn. Ik mm. ga om drie uur, uh, ik ga om drie uur 35, ga ik gewoon weg. Mm. De, wat, ze worden gewoon niet beloond. Ze moeten allemaal hetzelfde zijn. En ik, ze zijn enorm gefrustreerd. En ik vind gewoon dat er niet op een eerlijke manier en respectvolle manier met, met de onderwijskrachten in dit land wordt omgegaan. En dat is gewoon verkeerd. Dus ik hoop dat dat echt gaat veranderen. Want dit gaat hele grote gevolgen hebben voor de Nederlandse economie ook. Ja, maar ook voor de Nederlandse jeugd. Absoluut, ja. En ik merk het in mijn werk nu al, dat een aantal functies, uh, dat daar vooral Chinezen en Russen op terechtkomen. En dan heb ik het dus bij uh, grote Nederlandse uh, financiële instellingen, waarbij dus modeling, ja, modelleren gedaan moet worden voor Basel 2, 3. Uh, dus uh, al die uh, dingen. Die, um, waar de ECB zich nu mee bezighoudt de, de stresstest uh, gedoe maar al die modellering voor die stresstesten dat wordt door Chinezen en door Russen gedaan want er is geen enkele Nederlander die dat kan, of althans ze zijn zeldzaam. Nou die emigreren allemaal naar het buitenland want daar worden ze beloond. Ook en dus in Nederland krijg je tweede garnituur buitenlands met als risico, zeker als het Chinezen zijn dat een hele hoop van vitale bedrijfsinformatie in de verkeerde handen terecht komt D dat gebeurt inderdaad, 100% mee eens ja, ja. Dus, dus wat dat betreft is goed onderwijs ook um, staatsveiligheid Belang. Om het dan maar even zo te zeggen. Ja en, en ze maken het nu nog gekker. Want als je 1 miljoen en een half hebt, dan je 1 miljoen en een half of dat goed in Nederland zegt, dan kan je een verblijfsvergunning in Nederland krijgen. Mm -hmm. Dus de, de normale expert Nederlander, die hier misschien geboren is of terug naar Nederland wil komen, die maken ze dus het enorm moeilijk om überhaupt een BSN te krijgen. Maar um, ja, dan zeggen ze oké, okay, ben je in China, heb je veel geld, kom hier naartoe. Kan je hier wonen? Dan denk ik meteen van, waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? is het land te verkopen. Maar ja, oké. Okay. Ik uh, moet nu wel een, een puntje, een eind eraan maken. En uh, ja, ik, ik wil toch wel even dat we met een positief gevoel uh, deze uitzending uitgaan. Dus uh, eerst wil ik vragen aan Hugo, wil jij nog iets positiefs toevoegen aan het hele gesprek? Dat uh, mensen toch denken van, hé, hey, wacht, er is hoop. Ik zie kleine partijen. Ik was dus bij een zogenaamd debat. Hè? Mm -hmm. bij, bij, voor mij is dit, ik, ik vind gewoon, Nederland is, in een soort, uh, is een soort communistische staat geworden. Hè? Of een, dik, een bureaucratische dictatuur. Maar ja. ik, zie, ik zie dus, ik zie dus kleine partijen, ook hier in Leeuwarden... Die, die zich echt nog wel inzetten, die hoop hebben. En ik weet niet of ik partijen mag noemen, maar ik, ik doe het gewoon. Mag het? Nou, ik We vind... zitten niet onder de recla reclamecodecommissies? Dus nee, dus... oké, okay, mooi, mooi. Ik, ik vind bijvoorbeeld de, de Friese Nationale Partij... nou, weet je, echt fantastisch. Het zijn gewoon van de grond op, niet van boven naar beneden, die zeggen... Ja. Ja, en die man zei, wat heel mooi is in Fries. Hij zei, wij had het net meer. We hebben het niet meer. Er is geen geld meer wat we uit kunnen. We kunnen mensen niet meer verder uitpersen. Ik hoop dat ik het goed begrepen heb. Heel, <lacht> ik vind die man, die, die ziet eruit als een, El, een, een Friese Elvis Presley. Ik vond het heel leuk. <lacht> echt, ik wil Fries leren. Ik vind dat een heel, heel, heel leuk volk hier. Ja, en deze mensen die zeggen, we willen verandering brengen. Dus die kleine partijtjes, de klokkenluidenpartij. De, de, de piratenpartij. Of, of er zijn nog zoveel mensen daarbuiten Die hebben totaal geen vertrouwen meer in de politiek. Maar tegen die mensen wil ik zeggen. Hé, hey, um, neem nog dat kleine beetje moeite. En, en stem op, op een kleine partij. Welke dan ook. Of het in Helmond is of in Rotterdam. Die vanuit de normale burger van weg komt. Dus stem niet op al deze grote partijen. En hoop dat we daar wat mee kunnen beginnen. Ja, dankjewel. Ja. En, Jeroen, voordat we gaan afsluiten. Wat wil jij nog gaan toevoegen van ja. positief geluid? Nou, ik zie ook al een ontwaken bij de burger. Van dit kan zo niet langer. We, ja, de burger begint in te zien van de afstand tussen de politiek en de burger, begint steeds groter te worden en groter. De politieke leiders zeggen dingen die de burger niet meer begrijpt. En we beginnen langzamerhand in een, om even de Bijbelse term te gebruiken, in een Babylon terecht te komen. Ja, armageddon. Yes. Ja, inderdaad. En ik uh, wil daar ook mee uh, afsluiten. Die piramide met het oog erop. Het er wordt een hoog tijd dat we dat gaan uh, omdraaien. En uh, hiermee gaan we dus, uh, met deze gedachte, gaan we naar de, de, de agenda. agenda. Ja, dames en heren, dan hebben we nu nog de agenda. En wat, wat voor activiteiten zijn er allemaal de komende weken? We hebben natuurlijk de laatste woensdag van de maand... ...hebben we in zowel Groningen als in Utrecht... ...een libertarische borrel, moet eigenlijk eigenlijk bijeenkomst zeggen. En uh, ja, die in Utrecht die wordt georganiseerd door Mart van der Leer. Mart. Ja, zoals je zei, hè, iedere laatste woensdag van de maand... ...dan uh, komen we gezellig bijeen in uh, The Guardian. Dat is uh, op de afstand van het centraal station. Dus uh, dat is ook voor mensen die uh, van buiten Utrecht komen, denk ik... En, uh, Ideale locatie. Het is een hele gezellige Engelse pub, dus uh, altijd uh, leuk om daar samen te komen. En, uh, dus ja, ik zou zeggen, als je in de buurt woont, of zelfs als je niet in de, buur in de buurt woont, kom gewoon even langs. En uh, kun je ook eens uh, libertarisch borrelen. En uh, ja, meemaken hoe gezellig dat is en hoe uh, ja, ruimdenkend wij zijn. En het begint om half negen. Ja, ja, acht uur, half negen, dan uh, druppelen de mensen inderdaad binnen. Sommige mensen zijn wat vroeger, sommige wat later. Maar uh, ja, inderdaad. En dan tot uh, meestal tot een uur of elf, twaalf. Dus uh, afhankelijk van... Uh, ja De laatste trein, ter, ter en... omstandigheden inderdaad, ja. uh, in de zin van uh, transport. Dus. Ja. En in Groningen wordt er ook uh, een broltje gehouden. En, uh, ja. Klaas, jij komt er ook wel eens? Ja, als ik, uh, als ik kan, dan uh, ben ik altijd bij. Dat is uh, altijd heel gezellig. Is het makkelijk bereikbaar vanaf het station? Oh ja, ja je, je, je loopt zo even het centrum in. Ik hoop dat ze deze keer een andere locatie hebben dan anders, maar dat uh, wijst zich allemaal vanzelf. Nee, dat tegenwoordig stelt niks voor. Ik kan even... Uh libertarischepartij.nl slash agenda, kan je het allemaal nalezen. Dan heb ik er ook nog één. Ja. Ja. Uh, het is even iets verder weg in de tijd, maar uh, dinsdag 12 november is de Libertarische Borrel in Rotje Knor. 010 voor Amsterdammers, Rotterdam voor Rotterdammers. En die Borrel die vindt plaats in Café de Comedie. En waarom zeg ik dat? Omdat ik geloof ik daar uh, voor uitgenodigd ben om daar een praatje te houden over Rotterdam, Vrijstad, Vrijhaven, noem het maar. Hmm. Ik maar doen. Nog, uh, ja, nog eerder in de tijd is, uh, is er ook nog een borrel in Leeuwarden. Ja, klopt. 6 ja. november is, uh, is ook meteen de vlak vooraf aan de verkiezingen. Leuk om uh, even mee te komen. Maar als je al uh, de moeite neemt om een keer naar Leeuwarden te komen... en je wilt de Libertarische Partij hier een handje uh, helpen... dan is uh, 2 en 9 november, Van 9 november, zijn de grote zaterdagmarkten En dan uh, is het uh, mooi om even je gezicht te laten zien. Ja, dan kun je gezellig uh, gaan folderen, ballonnen gaan blazen en uh, posters gaan plakken. Ja. Mensen en praatjes maar... maken met mensen natuurlijk. Hè? Confronteren. Mensen confronteren met de mogelijkheid om vrij te kunnen zijn. En uh, ja, er zijn nog meer borrels en die ga ik nu nog even snel met u doornemen. En daarvoor zal ik bij het begin beginnen. Op 28 oktober is er een uh, borrel van de Libertarische Partij in Almelo. Op de 30e is er zowel een borrel in Groningen als in Utrecht, die al eerder genoemd zijn. We hebben op de 31e een lezing in de Hogeschool Saxion in Enschede over de privatisering van. Uh, de dijken. En dan is er op 5 november een bijeenkomst in Den Haag op landgoed Marlots. Op de zesde is er een uh, borrel in Leeuwarden. Op de negende is er een café Mandeville. En die wordt in uh, café Den Engel gehouden in Almere. Op 12 november is er een bijeenkomst in Maastricht in café Forum. En naar ik vermoed op 19 november zal er een café Bastiat zijn in Amsterdam. En dat is meestal in de bekeerde zuster. Een café restaurant. En dat is op de derde dinsdag van de maand. Ja dames en heren, dit was dus uh, Vrijheid Radio voor deze week. U kunt uw commentaar leveren op onze Facebookpagina's. Zoek gewoon op Facebook naar Vrijheid Radio. Dan komt u er vanzelf. En dat was het. <tog een soort van>